Met een bernbom kwam de 25-jarige corporaal Luc Jansen om het leven. Ook een Franse militair en een Afghaanse tolk werden gedood. Dan wat weer, zon en stapelwolken, blijft droog. Het is 14 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 show again.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 Als het hart en verward zich verschuilt voor de werkelijkheid, wat is jouw hart?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 Cause in the dark, you can't see shiny cars And that's when you need me there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 Ik weet het wel, want ik weet... te dragen Ik hoop dat we Let's go sloping.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 De KRO heeft zijn leden een brief gestuurd met een stemadvies voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. KRO-directeur Bekking raadt een stem op GroenLinks of de PVV af, omdat die partijen volgens hem te ver gaan met bezuinigingen op de publieke omroep. De PVV en GroenLinks willen de omroepverenigingen opheffen. Becking schrijft in zijn brief dat de 460.000 KRO-leden zo hun stem dreigen kwijt te raken. De KRO begrijpt dat de omroepen geld moeten inleveren, maar denkt eerder aan bezuinigingen op bureaucratie en management. In Zwitserland is de Duitse opera- en operettezangeres Anneliese Rothenberger overleden. Rothenberger gold als een van de succesvolste naoorlogse Duitse zangeressen. De sopraan was wereldwijd bekend om haar Mozart en Richard Strauss interpretaties. In de jaren 70 maakte ze in Duitsland populaire televisieprogramma's over muziek. Rothenberger woonde de laatste jaren in Zwitserland, ze is 83 jaar geworden. In navolging van de Europese beurzen zijn ook op Wall Street de koersen onderuit gegaan. De Dow Jones index kwam onder de 10.000 punten grens. En ook de technologiebeurs Nasdaq opende lager. De Amsterdamse beurs staat al de hele dag meer dan 3% lager, net als de beurzen in Parijs en Londen. De beleggers zijn bezorgd over de schuldencrisis in landen als Griekenland en Spanje. En daar komen nu ook zorgen bij over de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. De Aziatische beurzen waren daardoor ook lager, zo'n 3%. Bij de advocaat van een man die bij de dodenherdenking op de Dam voor paniek zorgde, hebben zich ruim honderd getuigen gemeld. Ze reageren hiermee op een oproep van de advocaat. Die hoopt met hun hulp te...